Wij beginnen de zogerles 184, op de pagina Kuf, lamet, Get. We hebben nu drie pagina's direct nodig om dit, deze oord door te lezen. Nee, twee pagina's denk ik, twee pagina's. Kou vlamet het en Kuflamet dit. De regel 2, dus pagina 138, de regel 2. Uwagin umase u masse yadav magit rakia. Eilin inon Deit chabru, de volgende pagina. Hoe vlammet dit? De eerste regel. da. De, de vorige pagina, de regel 2. Oe begin kach. En daarom. Hij citeert hetzelfde stukje vers. vers en de daad van zijn handen van Hashem dus Magida vertelt het uitspansel we weten dat dit slaat op de Gmarticon dat dan zullen we zien dat alle, alle daden die gedurende 6000 jaar geweest waren was, waren de daad eigenlijk van Hashem slechte en goede daden. Elin non dat zijn die, uh, die, die deze gezelschap, deze kameraden die het gabru, die, die hebben zich verbonden bekalada met deze uh, bruid. De regel 1, de, de volgende pagina. Omare, kaima, en, heren, heren van verbond letterlijk zijn met haar punt. Een na de punt Magid. Verashim, kol gaat we gehad. Hij vertelt en opschrijft ieder van hen letterlijk vertaal ik de regel één na de laatste punt man harakia wat is harakia wat is het uitspansel dat we ihu harakia de bey hama u levana u kachavia u mazli we, kahavya, umazle, we ihu zikaron Ikhu magit, lihu. We kativ lihen, lihen. Lemehawe, bnei hei hala. Ulme amen, ulme abet, rea tadir. We keren terug ah nee, heb ik nog niet vertaald de regel 1 um, na de laatste punt da Joharakia, dat is het uitspansel de behama waarin uh, uh, de, de zon en de maan en de sterren en de hemeltekens, zijn Weda iehu sefer dat is het boek van herinnering iehu drie magid virashim hij, vertelt en schrijft hen op ochtiefla hen en het is en schrijft in hen schrijft hen op, Lemahabed, nee, hij om de zonen van de zaal, de troon van de zaal te zijn, Oele en Ravatohon Tadir, en om hun wensen altijd euh, te doen bevredigen. Kijk nou hoe de taal van de zoger Het is. Uh, ja, spreek niet in directe taal. Omdat het... Zo is het, kijk. Dat is anders dan... dan zo zien wij in, elke, in elk... In studieonderdeel... Verschillende wijzen... Van het... Uh, aangeven Van het brengen... Van het geestelijke. En dat is de taal van zoger Waarom niet zo... Uh, helder, waarom niet zo so, to the point, gewoon dat is dat en dat is dat. Ja, er zijn zoveel lagen in het geestelijke dat men niet dat men onmogelijk, dat het onmogelijk is om die gewoon in directe taal weer te geven uh, zonder gebruik te maken van beelden. Uh -huh. dus daarom zoger gebruik die beelden en het zijn die beelden die ook qua taal, qua die woorden, qua begrippen in de, de hele taal overeenkomen zeer nauw met de krachten in het heelal en het is een goede zaak om dat steeds zoger ononderbrekelijk steeds ermee bezig te houden en dat gaan we ook doen En we zien wat dat, dat Slavia Sulam is meer, ja, meer, to the point, meer over het geestelijke werk, meer naar de mens toe. Hier is het net of het of over de wereld gaat. Ja, het uh, shayim is pure, pure licht, pure sfeerot, hoe dat de schittering van sfeerot plaatsvindt. Ook met het S. Ook weer op een andere manier, maar op een andere verschillende niveaus van die pakken verschillende niveaus van ons innerlijk. En de leer van het Koninkrijk der Hemel is de meest directe taal, de meest, zie je dat, de meest directe taal, taal die er is van alle, en dat is ook begrijpelijk waarom alles, al die andere hebben we nodig. En waarom is de, waarom, denk, waarom denken jullie dat de, de leer van het Koninkrijk der Hemel is geschreven in de meest korte, korte zinnen, de meest korte, korte uh, verbanden heeft dan alle anderen, waarom is minder niet zoveel uh, natuurlijk uh, men gemaakt, uh, Yeshua maakt gebruik van allerlei vergelijk, ver, vergelijkingen, et etc. gelijkenissen, spreekt maar dat is alleen tot de massa maar tot de discipelen, tot iemand die Yeshua als als uh, leraar aanneemt. Spreekt die een directe taal. Waarom is dat? Waarom is het niet zo als de taal van Zohar? En, en ook, kijk nou Moshe ook. Het is niet een directe taal. Het is ook uh, wat, wat in de Torah wordt gesproken. Het wel dat Moshe en Abraham gingen daar naartoe. Het zijn allemaal krachten waar, waar het over gesproken wordt. Sarah en Hagar. Yeah, Sarah is... De schina, de heilige schina. En Hagar is dan de meid, de dienstmeid van de van de schina. Sarah is de, de, de heilige schina, dat is uh, ook de mens die zich, zich ermee verbindt, werkt Lishma. En wie verbindt zich met Hagar, die werkt Lorishma. Maar het lijkt Lishma. Dus dat zijn allerlei dingen die. Maar toch is het wel indirecte taal in verschillende uh, gradaties. Waarom is de leer van uh, uh, over het koninkrijk der hemel is het meest directe taal? Nou, wat denk je? Nou, hoe hoger je komt in het geestelijke, hoe eenvoudiger wordt het. Hè? Hoe, kijk, het is opstijgen in het geestelijke is, is net zoals een piramide. Ja is net als een opstijgen naar een piramide, piramidevorming duidelijk, hoe hoger je komt hoe minder, hoe minder oppervlakte is, worden. duidelijk hoe meer de verschijnselen die hier op aarde die lager als meer complexe eruit zien, omdat het nodig is, omdat het nodig is om hier op aarde zo lager mogelijk, als we lager, hoe lager we komen, hoe uh, harder worden te kilim. De hele bedoeling is om, was, om hier op aarde te scheppen uh, zo'n leven dat het het meest verhard wordt. verhard in de zin van uh, verkrijgt hun eigen uh, zelfstandigheid. Je kan het nergens in het hele helaal kan je zo'n zo verharding zien als materialisatie zoals in onze wereld. Geen, geen, kijk, je hoeft niet, je hoeft niet, een kabbalist hoeft niet te kijken in het, hoe uh, zeg je dat, in het, zo'n uh, so telescoop, weet ik het, of waar dan ook, om te kijken naar, hoeft niet een, het uh, is alles duidelijk helder hoe dat in elkaar zit. De mens heeft veel meer dan al die sterren. Het uh, zit in de mens, de mens kan veel meer bevatten dan, dan, dan al die sterren, enzovoort. En dus, is de, de, daarom is, hoe lager je komt, hoe, hoe meer hoe uh, dikker wordt het, ja, verdikking van het licht, en dat is dan kilim, hoe verd, weer meer verdikt worden, wordt de substantie. En hoe hoger je komt, hoe meer eiler het wordt. Dus, hoe hoger je komt, ook op de schaal van de leren die wij hebben, de leren de onderdelen van de leer van, over de redding. hoe eenvoudiger wordt het duidelijk en daarom kijk nou, daarom als allerlaatste doen wij als allerlaatste, ik bedoel allerhoogste doen wij dan de leer over het koninkrijk der hemel duidelijk waarom, omdat dat is de meest eindduidige weergave van de leer over de bevrijding zo zien we dat. En dat is wat wij in de zoger zien. Het is een bepaalde laag van die ontwikkelt bij ons Tjeveret. Ja, dus Tjeveret is het lichaam. Dat wij door, door Zoger uh, voller worden. Dat is niet alleen ideeën of hoog, maar dat wij voller worden. Dat de hele bedoeling is niet alleen dat wij de wijsheid met het hoofd begrijpen. De hele bedoeling om alle wijsheden die er zijn, die over de, uh, al die onderdelen van de leer over, het, over de bevrijding, om alles naar binnen te halen, in de keling. En daarom de hele bedoeling is dat um, dat mens wordt uh, zijn lichaam, hij gaat in zijn lichaam voelen uh, de schepper binnen binnen halen, de schepper het licht, licht binnen de halen. Zoals Yeshua had uh, is uh, heeft verwezenlijkt de Torah, de Torah zelf geworden als uh, bracht de Torah in zichzelf en kwam tot de absolute vermaaktheid. Dat is de hele Torah. de Torah. Torah is om die op te nemen in jezelf. Dat, dat is wat dat is wat gezegd wordt. Dat eet de Torah en drink de Torah. Dat is opnemen in jezelf, dat het deel van jou wordt. En zo, op de, in de zoger leren we hetzelfde, maar dan opnemen, maar op die manier, zoals de zoger ons dat doet, geeft in een zo'n allegorische, sommen zo dat noemt, indirecte wijze. En daarin zit het geheim van de zoger zelf. En daarom is het erg belangrijk om deze taal van de zoger de, die beelden van de zoger goed ook te leren en te koppelen aan de kabbalistische uitleg. En niet alleen, zoals men overal in de wereld doet, men leert alleen de uitleg. Als de zoger leert, let men niet op de zoger zelf, de tekst, maar alleen men leert dat in het Hebreeuws dan de uitleg. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Terwijl de betekenis, de, uh, het belangrijkste, het, het beeld zit in de tekst van de zoger zelf. Men zeg nou, dat is niet belangrijk. Maar wat dat betekent dat? Dan moet je die beide koppelen aan elkaar. Dat is wat wij ook gaan proberen nu te doen. Uh, wij gaan terug, keer en terug naar de pagina. Kof, lamit het, De hasselam. De linker kolom onderaan de regel 40. En probeer ook dat dat um, gegeven wat we hebben net gezegd over de, het, koppelen, het koppelen van de taal van de zoger de beelden van de zoger en de betekenis om aan elkaar te, te hechten verbinden dat met elkaar niet denken dat het de betekenis voor jou belangrijk is maar ook wat het de beeld zelf moet oproepen bij jou uh, staat als het ware op zichzelf heeft zijn eigen uh, kracht uh, naast de uitleg van wat het is. De regel 40. De referentie van Otkuf Lamet 139. Wagin ka humaseya dav wegomer. Dubbele punt. Omishum 41 ze. Humaseya magidarakia. En daarom, hij citeert, om Yadav, en de daad van zijn handen, Magida vertelt het, het uh, uitspansel. hem dat is nog verteld. hem de volgende pagina. De Hasolam, de rechterkolom de eerste regel. Achavirim. Shenit habru esek bat hatura belen shavuot. 3 ubalei od brit shila ani krayim masse fir op de vorige pagina, de regel 41 naar de puur. Elohem hachewerim, dat zijn die kameraden de eerste kolom, de rechter de rechterkolom, de eerste regel dat zijn de kameraden die verbonden zich met deze bruid hij legt tot ons weer dat uit, wat er geweest, wat we hebben al geleerd Shahi Hamal Goed, welke bruid is de De regel 2, al id es Torah, door het zich bezig te houden met de Torah, bij leidel Shavuot, aan de vooraf van de Shavuot, van het feest, herinner nog, van het feest van het ontvangen van de Torah. Dat is dan in het bijzondere aspect, herinner je nog, en in het algemene aspect is het in de voornacht in de vooravond van de uh, Gmar in de nacht waar u dus de Gmar De regel 3 Ubalei od Britshela en de heren van het van het verbond beter zo en de heren van de van het teken van verbond van haar. Aan die kraïn, die heten Masseyadav, die heten de daden van zijn handen. De regel 4. Nu, het is nog vertaling van de oud. Magid, Veroshem, kolechadwechade. Magid zegt, vertelt. We hebben ook geleerd dat magiet. vertellen betekent uit het Aramees betekent verspreiden, aantrekken, licht aantrekken. Vertelt Veroshem en schrijft op. Kolja gaat had, gaat ieder van hen schrijft ieder van hen op. Zo'n beeld. Mihu harakia Wie is het uitspansel. De zogenaamd. Ze horen die je zes schipbo, achama, va galivana, va kochavim, va mazelot, va nikras en die Hu zeif en va koron. U va kotevo tam. Five another point. Another two point. That is je jubnij hij hij hela jalo, we shia ze neigen ritsom lam tamit. Vijf de nadert wij dertig. dat is het uitspansel, a zes. Is het boog varin is de zon, waar halve na en de maan. En de sterren van en de hemeltekens. We hoe nekras Sefer Zikaron net op? En dat heet zich Zikaron, dat heet een boek van de herinnering. Hoe amagiet, hij is, dat is hem, die vertelt. Dat is degene die vertelt we haar Roshem en schrijft hen op. Acht, we nee, haar Roshem en tekent hen op. We haar Roshem en schrijft hen op. Ze nee, hij hadden Dat zij zullen zijn de zonen van zijn zaal. We ze jazeer het zo nam en dat hij. Hun wens zal altijd doen. Letterlijk. Dus hun wens zal vullen. De regel 10. Bijurad warim. En heel helder, hij ons dat vertelt. Eenvoudig en helder. En goddelijk. Hoe hij ons dat verteld. Nu wat het is allemaal. Bijurad warim. Je zot de hier aan pin. Shabonasa, tin, azivug, legilui, kolla, komod, vidargin, alain, šehen, twaalf, hamma, ulevana, weikha, weikha, weikha, weikha, weikha, weikha, weikha, weikha, weikha, je zot van deze jeren let op, je van deze dat is de laatste, laatste station wat doorgeeft het licht aan die malchut. Ook in de Gmartikun. Je zot van deze jeren pijn, Schebona sa, dat in hem werd ze gemaakt, maakt. de regel 11. Legelooi kolokomot voor het onthullen van alle niveaus en alle hoge niveaus en traptreden. Schehen, welke niveaus en traptreden zijn de twaalf, wat in de taal van de zon de zon, Ulevana, en de maan, Wekochavia, en de sterren, Umazlei, en de hemeltekenen. Natuurlijk niet wat wij in de hemel zien. Hunikra, Rakia, dat heet Rakia, dat heet. Eit spansel. Dertien. Kamosha katover. We ten Barakia hashamaim. We had kulihon kaim in pei. Kadin. Er. da imda Kadin. Sihara Zestin Azeirat Nehura Mikami Shamsha Kolma zeventien de natil Begin Leanharala Hadahudik tief al achtin haar arts richtlijn altijd, de richtlijn moet altijd bij ons zijn, dat de hele bedoeling van de schepping is om die mal goed licht te geven. En wie geeft dan haar, het laatste station is Zeranpien van, uh, van de van de ja, Dus dan als we weten de richting van de hele, zog, van de hele het doel van de schepping, om het aangename te doen om het aan om aan zijn schepselen behagen te geven dan weten we waar we waar, waar naartoe gaan, waar de zoger ook over vertelt in de regel 13 zoals geschreven staat in de zoger in de zoger in het volgende boek, boek in het volgende boek wat we zaten schemeriselen uh, leren dat Brichit daar is het geschreven. Weet de notambara kia shamay. En hij gaf zij, zo'n vers, uit de Torah, dat in de zogen staat. En hij plaatste hen in het uitspansel van de hemel. En interessant is hoe in de zogen staat. Zo vertaalt men ook op die manier. Maar in het Hebraaus is het hij, hij gaf Hij gaf hen in Hij gaf hen Maar hij plaatste hen Zo wordt het vertaald Hij plaatste hen uh, hen Dus dat is de zon En de maan En hij plaatste hen In het uitspansel Van de, van de hemel De regel 14 Ook de, ook de sterren etc. We gaat Kaimin, bij, en wanneer allen waren al, stonden daar al in vijftien. kedin gedwata daimda, toen was het vreugde tussen een en de ander, met elkaar, hadden ze vreugde met elkaar. kedin dan en toen. Dan Sahara, dan de maan. Sahara is in het Aramees, is het Ma, de maan. Dan de maan uh, 16. En de maan weten we dat het maar goed is. Dan de maan 16, Azeirat Nehura, verminderde, schijnt minder, schijnt minder uh, krachtig dan. Uh, Mikame Shamsha, dan de zon. Kolma 17 de natil. Het is bij de schepping van de wereld, zoals so de wereld was so. gezegd. Kolma de natil, alles wat hij gaf, de zon dus gaf aan de man, alles wat hij gaf, begin le aan haar Allah, om haar zeventien, om haar uh, licht te geven was minder dus, minder dan wat hij had. Hade hoe zo zoals het geschreven staat. Leg hier alle aardes om, om de aarde te, uh, om op de aarde te, te, zeggen dat, te, om licht te geven aan de aarde. 18. Nadepet, perus. Kol am iurrot, aïlaïn. Niet nu neikentien barakia aša maïm. Šegu jesod desir anpim. Vekul hon twintach, kajmin be. Vegu misdavek be chedvata eenen twintach, imga dukva. A erets we noten la kol elu 22 ameorot. Pirush. Oh, nu gaat hij ons uitleggen. Pirush uitleg. Kol ameorot ailein. Alle hogere lichten en lichtbronnen. Licht hemel, ik wil zeggen. Lichtbronnen. Niet nu barakia shamaim werden gegeven. Of geplaatst. Letterlijk gegeven. gezet In het uitspansel van de hemel. Shehu yesod de zeer dat dat is yesod van de zeer en Alles wat altijd, wanneer je hoort, uitspansel weet dat het massach is. Dat dat dat is yesod van de zeer en kaimenbe, en allemaal houden ze stand door hem, in hem door de jesot van de zerenpien en zo is het ook precies bij de mens let op 20 waarom is de weg begat water en hij de jesot van de zerenpien maakt ze woog, 21 in manukwa, met de noukwa en ik red erits, welke noukwa heet erets uh, wens ja, Erets is land oh, sorry, uh, aarde maar ook wens, want daar zit resh tzadje. Resh tzadje is wens. Arde zie dat? Aarde heeft dezelfde, dezelfde stam als wens. Wens om te ontvangen kool, En hij geeft haar al deze lichten. 22. Ze zesode. Licha Licha ares, dat is het geheim van, van wat in het Thoraas staat geschreven: om aarde te bestralen of te geven licht aan, aan de aarde. De regel 22 na de laatste punt. We aas niet gaan. Dus de maan ja, en de zon die moesten dus aarde licht geven. En dat is wat in de Torah staat We asnif gaan, 23, malchut, ktana, min hachemes, shehizerantien. En we asnif gaan, en dan wordt het geacht dat de malchut is minder, minder, kleiner, kleiner dan de man. Kleiner, dan de, sorry, kleiner dan de zon. oftewel zeer zeer zeerpind dat is zeerpind dus de malghood is kleiner dan de zeerpind. Zo alle gedurende deze 1000 jaar is de malghood kleiner dan de zeerpind. Om we vanwege de vanwege de simtsum ja simtsum dat malghood eh malghood kan niet ontvangen in al in haar al haar tiensverot. En daarom zij ze kleiner dan? Zij Aval big mara Hier moeten we een puntje weghalen. 24, een puntje, een puntje weghalen. Raf yitzchakamar ketiv. Vaya 25 ora levana ke ora We ora 26 je shvataim. Schwatayim, baor shivaatayami, wichule. Aval, bagmarati maar in de gmarati 24. Ravitschach, amar, ravitschach, was all ravitschach in de Talmud, had je gezegd. Het is geschreven. Ravitschach zei, het is geschreven en het licht van de maan zal zijn als licht van de zon. We horen en het licht van de zon 26. Je hier zal dubbele, dubbele zijn letterlijk 2 maal 7 zijn. De dubbele zijn dan het licht van zeven dagen van de schepping. Weg Kijk wat die zegt ons. Dus in de kmarticoon zal het zeer en pin zal dubbel zijn van wat hij was bij de schepping. Dus dan zien wij dat zowel zeer en pinsel, zeer pin zal dubbel zijn van wat hij was en de magoed zal zijn als ze je aanbieden. Zo so zien we dat bij de scheppen van de wereld, dat de wereld werd geschapen door de tweede Tim Tzu. Ja, als resultaat van de tweede Tim Dus wie zoekt alleen, wie zoekt dan absolute volmaaktheid in deze wereld, Ik begrijp niet waar die, die het over Want de volmaaktheid, zie je dat, de volmaaktheid zal zijn in de gmartikon. Of de mens kan zichzelf ook cor corrigeren, dat hij zijn eigen gmartikon uh, be uh, bereikt. Maar dan zijn er nog wensen, 32 wensen, die niet gecorrigeerd worden tot de gmartikon. Maar goed, de mens wordt dan volmaakt. Omdat die 32 wensen, die zullen dan hangen ergens beneden, die zullen dan beneden, beneden hem zullen zijn als stof der aarde. Okay. het is, het betekent niet dat zij, het is een stukje dat nog, waar de dood nog mm, leeft, okay. het is nog niet, maar die zijn niet, niet dood, dood ten opzichte van de van de correctie die door dit licht van voortgemaakt kon, dat het, dat licht kan hen niet eruit halen, die die vonken pas, pas in, na de Gmartikon. Dus dan wij zien dat goed duidelijk dat deze wereld is geschapen in zes, zeven dagen. Die in zeven dagen de wereld geschapen, de wereld. Door de, de, de tweede zinzoon. Dat wij begrijpen dat het, dat het uh, telkens moeten we gaan uh, naar de Bina. Geen andere manier is. Zo weer de wereld is zo geschapen. Tot de Gmartie Kuhn. is een heel andere toestand. Zal zijn. Maar voor de Gmartie Kuhn. Geen andere manier is. Dan telkens. Uh, werk doen. Om op te steken. Naar de binnen. Dat is de schepping. Geen andere weg. Dus als je dat goed inprent in zichzelf. Dan zal, het, dan zal je daarmee. Genoegen nemen. Het is. Iets wat wij moeten elke dag doen. Dat jij daarbij, jezelf daarbij neerlegt. Dat het zo is het en niet anders. Dan zal je tevreden zijn met wat het is. Anders kijk anders de mens die jaagt op dit of jaagt op het hele leven. En komt, komt nooit uit. Komt nooit klaar. Nog een film maken, nog dat, en nog, nog, nog miljoenen, nog miljoenen. En, en komt nooit, nooit klaar. Waarom? Er zit, zit zo'n dwang waarbij zij richten zichzelf op die maaghoed, die maaghoed. En dat, die provoceert hem om nog actiever te zijn. En nog meer voor de mensheid. Ja, voor de mensheid, voor de maatschappij zijn, et cetera, et cetera. Totdat hij hem helemaal uh, legt hem met al zijn uh, ambities in de graf. In plaats daarvan... Uh, heb ambities, strijf ze ook na, maar altijd eh, beheers dat niet zij jou regeren, maar jij bent dan degene die stuurt zij, dat jij niet laat je meeslepen door de citra agra die dan jou, jou inboezemt, zo'n ambitie van doe dat, doe dat, spring nou uit, uit, uit een ja, een so zo'n berg of zo'n so afgrond. En spring daar nou. Wat heeft die schuwe gezegd? Ja? ja, moet je dat niet doen. Je moet de schepper niet uh, hmm, provoceren? Voor de schepper betekent de wetten van het heelal moet je niet provoceren. Wij zijn gemaakt op de manier dat wij moeten niet springen dat. Wij moeten niet op proef stellen de schepper betekent niet gaan boven de eerste zinpzo. Het is onze, onze aard. Zo so de wereld is gemaakt. Voor de Martikon. En als we komen tot de Martikon. Zullen we dat, Zal men ons laten zien. Hoe verder is. Hoe dat verder eruit ziet. Het leven. In de, na de Martikon. Wij zullen allemaal komen in de Martikon. Dus waarom moeten we ons zorgen maken. We moeten zorgen maken alleen over deze dag. Wat moeten we doen. En aanpassen aan. De zeven dagen aan de wetmatigheid van de zeven dagen van de schepping. Zeven en twintig. Daar nu. Dus in de Marticon heb, heb je gezegd dat de zeer zal dubbele zijn van wat het was in de zeven dagen van de schepping. En de noek zal zijn als zeerantien. 27. Дайно шаа злот иа молхут ктана ми заиранпин. 28. Ила тигдаль ко мо га заиранпин бе шеш бе шешет и май бришит. 29. Ва заиранпин ат смо. Kies, tij, mee 30, en geweldig legt het ons zo uit. Ik had het ook in de Talmud wel eens geleerd, ik kon het niet begrijpen, wat het allemaal is, wat daar staat. En ze leren dat ook, ze begrijpen ook niet, maar, maar hier komt goed duidelijk helder, uh, in het licht van Zoger, kunnen we het ervaren, 27. Ja, je nou dat wil zeggen, shaas, dat dan, Lodje hier malgut, namie, mal goed de mal zal niet kleiner zijn dan de zeer 28. Ela tigdaal maar dat zijn, zal opgroeien, groot worden. Kmoa zeer zoals so de zeer let op, bescheche de gedurende de zes dagen van de Scheppings gedurende volgens de Volgens de uh, wijze van de zes dagen van de schepping. Van de zes dagen werd de wereld geschapen. De zeven dagen was al Shabbat. Dus Net zoals de was toen bij de schepping, bij het scheppen van de wereld. De wereld werd geschapen. Hoe was de Hirampin? Wat was zijn maat? Hoeveel sferoot? Zes sferoot precies. En de Malchut was één. Zo wordt het. Dus Zerampin, met andere woorden, Zerampin heeft zes tiende, ja, van zijn volle maat, bij de, de scheppen van de wereld, was, had hij zes tiende. En vier tiende moesten opgebouwd worden. En Malgoed had alleen maar één tiende van haar volle, van haar volle maat. Eigenlijk daarom is het, zij was kleiner dan hem. Uh, 29. Was hier aan pin at smo? Terwijl deze hier aan pin zelf ja wat zal zijn dubbel 7, dubbel 7, dus dubbel 7 betekent dus 6 plus 1. Dubbel 7, dus dubbelen, dubbelen van wat het was, dan het was, gedurende de 6 dagen van de schepping, hij bedoelde zes dagen van de schepping, bedoelt hij dan 6.000 uh, jaar van correctie. Goed opletten. Want het staat ook geschreven, zes dagen van de schepping is precies hetzelfde als 6.000 jaar. Want één scheppingsdag is als duizend, het staat ook geschreven, dat één scheppingsdaad, één dag bij de schepper, is als duizend jaar uh, van leven in onze wereld. Het oh, dat, dat is nu niet de tijd om daarover te hebben. Natuurlijk is het gradaties in de sferood, weet je wat? Een sferood. Ja, Duidelijk uh, uh, waarom. Waarom? Omdat hier op aarde is het enkele. Ja, aarde is maar goed, dus enkele. Maar de, bij de schepper, schepper is wat? Aboïma. Duidelijk. Abouïma. Abouïma zijn duizenden. Heellijk. Dus eigenlijk... een duizenden... is dus dan is het één dag. Is het duizend is... Als duizend jaar. Van, nee, van, ja, waarom? Zes daar precies. Zes verrood. Omdat dit om de moet is. Zes verrood van Abouïma. Dat zijn de zes verrood. Want elke is telt in de Abouïma als duizend. Ja, ja we dat herinner uh, ik nog. Malgoed is enkele. Zeyangpien is tientallen. Jirsut uh, is honderden. En Abouim was in duizenden. Dus dat is wat hij zegt. Zes dagen van de schepping. Dat is in de ogen van de schepper. Maar ten opzichte van de, van de, de schepping zijn dat zesduizend jaar. De regel dertig na de punt. ושואל שם רבי יהודה, ואי מתי <תק> יגדה, תאי <תק> נדרטח, בזין דקטיב בלה המה ותלנצח, תוי נדרטח, וחדין, כטיב, ביום ההוא, יגיה השם אחד, דרין ושמו אחד, Ajan Sham. Geweldig, concentreren we je daarop. Want hij vertelt over het einde der tijden. Hoe dat zal zijn. En geen en enkele, nergens heb je dat, kan je dat horen van geen enkele leren aan de mensheid is gegeven. Dan in de zoger, dat kan je dat leren. Uh, 27. Zelfs in de leer van Yeshua wordt het niet gespecificeerd. Eigenlijk. Daar is alleen maar. Hij vertelt ons over de wijze van uh, de correctie. Hoe de mens tot het koninkrijk der hemel kan komen. Ja? Maar hij vertelt ons niet om. Omdat er zijn verschillende niveaus ja? van, het, van, de, van de studie, van de leer over het. Over het. Over de verlossing, ja, of de bevrijding. Dat all, alles goed op zijn plaats komt in de andere, iemand anders, zoals um, Shimon bar en die vertelde het in de Zoger, door een speciale taal, hoe dat zal zijn in de de het einde van de rit, hoe dat allemaal zou zijn, in een speciale, daarvoor bestemde boek uh, Zoger. De tijd komt de dat de mens al rijp wordt om dat te bevatten. En dat is nu in deze tijd pas voor het eerst dat de zoger openbaart zichzelf aan de mens. Denk je dat het ergens ooit zo so, was, het zo'n so les als wat ik aan jullie geef? denken dat die grote met grote baarden, grote echte heilige mannen in, in het verleden heilige mannen, echte heilige mannen die echt le leefde eh, leven van ontberingen en ook vele toewijdingen aan hem. Denken dat zij begrepen de zoger in zo helder duidelijk zoals het aan ons gegeven wordt. Hoewel wij dat niet leven misschien op zo'n manier als zij, wat is niet natuurlijk niet. Alleen, nu is in deze tijd, is het zo daarom omdat het is al uh, aan de vooravond van de komst van de Mashiach, Die Eigenlijk is die al hier. Alleen, de ogen moeten nog bij ons nog, nog meer open gaan. We moeten ons uh, geschikt maken om te zien. Daar gaat het om. Alles zit licht aan ons. Het, alles, het licht is al hier naartoe gekomen. Alles is hier. Alleen het licht, op, op, licht voor het oprapen. Terwijl in de tijd van Yeshua was dat nog niet. In de tijd van Yeshua was het alleen maar, hij kwam alleen dat, niemand had nog het licht gezien van de, van de wereld. Geen niemand, geen een aan niemand was het gegeven om het ware klieketter um, te zien. Alleen ze konden wel natuurlijk, was, hoe kan je het zeggen, was Abraham was, Abraham was. Er en, en, en, en, waren grote heiligen, hoe konden ze dat niet zien? zij konden wel dat zien, maar hoe op welke manier? Via welk licht? Via welk licht? Nee, via, via, via welk licht licht kan men hebben binnen en licht men kan hebben nog niet binnen. Or makief, via het omringende licht kan men ook ervaren. Eigenlijk, men kan ook ervaren iets via het, via, de, via het omringende licht. Dus het is niet nog in mijn kilim. Maar toen Yeshua kwam, was voor het eerst dat het binnen de kilim van uh, een menselijk wezen kwam het licht uh, zich zetelen ingebed. En dat is natuurlijk absoluut uh, première wat het was ooit in de mensheid. Maar het was nog niet de tijd. Heerlijk. Het was nog niet de tijd om echt. Natuurlijk dat het zou uh, tijd en leid besparen aan zijn volk. Zowel aan zijn volk als aan andere volkeren. Als men hem toen. ...zou kunnen... ...aanvaarden. Heel? Moet je niet zeggen... ...dat het zo... Er zijn wel zo'n slimmerige... Er ...zijn zo'n slimmerige kabbalisten... ...die zijn er ook... ...die willen toch een... ...die willen wel toch geen compromis maken... ...compromis met de waarheid. Weet. Die zeggen dan in Israël... ...zeggen ze, ...ja, maar... ...joh, de koning Jeshua niet aanvaarden... ...alles moet nog, moest nog verlopen ellende moest nog in de wereld komen, oorlogen moesten komen, vernietigingen moesten komen, want de volkeren moesten nog toen bewuster langzaamaan worden, ze waren nog niet, ze waren nog heidenen, dus allemaal moest lijden, het volk Israël, etc. cetera. Lijden is lijden, maar het is niet, niet omwille van het lijden heeft Hashem dit volk in het leven geroepen. Hè. Niet om, om als uh, als, weet ik veel, als uh, over ten over gebra gebracht worden hier Eindelijk, alles ligt in je eigen handen hadden zij Yeshua aanvaard 2000 jaar geleden zouden zou, dan zou de Koen al lang geweest was, geweest was Eindelijk, dan zouden we geen ellende meer meer horen, dan zouden we geen oorlogen hebben, dan zouden we dan zouden eigenlijk want samen met het aanvaarden van van Yeshua zou Um, geen aanleiding zou zijn, let, iedereen hoort dat ik zeg, geen aanleiding zou zijn voor die duizenden jaren van ellende. Want dan zou iedereen zou dat zien, net zoals in de tijd van Salomo, dat uh, iedereen versteld ging, alle, uh, versteld ging over de wijsheid en over de leefwezen van wijsheid van Salomo en over de toestand van hoe dat was in Israël. Was een, was een, van alle uithoeken kwamen dan de vorsten van alle volkeren kwamen daar ook en legden daar ook, brachten ook hun overs. Het is alleen een zinnenbeeld van hoe zou dat zijn. Dus, we kunnen dat niet zeggen dat het zo op die manier is. Eigenlijk, we kunnen ook niet zeggen dat het, uh, ja, uh, eigen de beeld zeg ik ook niet, maar toch wel alles is in handen van de mens en van de mensheid. En het is zo gegaan dat men het licht niet gezien, men had het niet aanvaard, terwijl Moshe had gezegd dat na mij zal komen een profeet en moet u naar hem luisteren. Na mij betekent ik ben dat, en na mij betekent, uh, dan manifestatie van de ketter zal zich onthullen aan jullie. Dan moet aan, moeten jullie dat aanvaarden. Dat is het enige wat het volk moest doen. Het volk staat erg dicht bij de schepper. Geen ander staat zo hij heeft het uitverkoren. Moeten dat, maar als zij dat aanvaarden, en het is ook nu nog steeds precies hetzelfde van elke dag, Hashem strekt zijn hand als het ware, en vraagt dat het volk terugkeert naar hem. En nog steeds, het volk is nog steeds ver van hem. En ook die zij die in de zwarte pakken lopen, en met baarden en ze menen dat ze iets doen, ze doen niets, absoluut niets, niets geestelijk, geen enkele geen, geen geestelijke beweging wat ze doen. Ze brengen nog licht, nog aan zichzelf, nog aan anderen. En, en daarom is die ellende, dat ellende, daarom ellende dat komt over dat volk en samen met dat volk blijven alle volkeren bleven nog steeds in, uh, in duisternis. En alleen maar een klein beetje schijnt, dat klein beetje Yeshua, dat klein beetje Ketter, schijnt aan hen van verte nog. Maar zo was het ook voor Moshe, dus voor, ja, voor Yeshua hadden ze wel zoiets, maar alleen maar uh, in de kilim van o, omringende kilim. Ook wij bijvoorbeeld nu ervaren, de, kunnen als we leren over Gmartikun, dan ook wij trekken aan het licht van Gmartikun in het heden. Het, het is niet, wij zijn nog niet klaar, en tegelijkertijd trekken wij dat voeten wij ook toch wel van dat licht van de Gmarticon. Daarom is het geweldig om steeds daarover te hebben over de Gmarticon. Kijk nou hoeveel leren we steeds dus op allerlei manieren eh, concentreert onze aandacht, onze aandacht via verschillende beelden aan, dit, aan het verschijnsel aan het Gmarticon, aan het einde der tijden, hoe dat zit in elkaar. En het geweldige licht dat wij volmaakt die we, wij zullen zo zullen zijn en de hele schepping zal zijn. En dat trekken wij ook naar, naar het heden. Een deel daarvan, wij worden ook deelachtig en daarmee ook onze correctie wordt uh, uh, in, in geweldig tempo versneld. Nou, in tegenstelling tot wat zij, wat zij leren. Zij leren, zij willen niet veranderen. Zij leren gewoon wat zij leren. En ook de andere, ook van andere religieën ook precies dezelfde leer Ze leren allemaal in dezelfde taal. Denk wat, wat leren zij die in het Latijn. Wat is niemand snapt nu het Latijn. Wat is helix al Latijn, traditie. alleen om van de traditie leren ze dat in het Latijn. De hele bedoeling is van de mens wat om te brengen de boodschap, om, om hem licht te brengen. En niet om uh, wat, wat, wat heligs heeft Latijn, niets. Er is één taal aan de mensheid gegeven, gegeven, waar al die verbanden precies uh, gelegd zijn. Dat is wat het, wat het helige betreft. Het andere taal heeft, eigenlijk het taal heeft iets speciaals voor zichzelf, ja. nou, nou Italiaans, het is uh, de taal van muziek, de taal van cultuur. Ik kan het met iets anders ver vervangen. Geen andere taal, geen andere taal. Alleen als hij zelf spreekt in, in, in Spaans, eh, uh, Italiaans, dat is al muziek. Dat is alles net als, uh, ja, het is net als als, als, als, als zang. Also, het is cultuur, zit wel het, is het element cultuur. Dat is dan, moet je dan bij Italianen zijn. Weet Keuken, dan is het Frans. Over koetjes en kalfjes is het altijd goed Frans te praten. Over, over manieren. Het is ook een mooie, prachtige taal. Maar ook weer om... Een uh, vorm van... Alles, elke taal heeft iets uh, Grieks, bijvoorbeeld. Geweldig, oud-Grieks. Zelfs in in de Torah, hadden ze gezegd, het mooiste taal van de Torah had hij gezegd. De mooiste taal, bedoel de uitdrukkingskracht, zoals so Aristoteles had geschreven, zoals so, uh, Socrates had geschreven. Dat is uh, that is echt. Uh, de taal leent zich daarvoor. Dus voor de filosofie is de mooiste taal voor de filosofie. Zo, eigenlijk, dus Dat is. Dat is niet om te zeggen dat deze taal is... Altijd moet je weten wat de aard van het volk is. Als de aard van het volk van, van de schepper is, is gevormd door deze taal, door deze beelden, etc. En de beelden die... Het volk mag geen beelden hebben. Dus in, het Jood, in het Joodse volk is verboden door de Torah om beeld van de mens te maken. De mag niet een tekening van een, van een gezicht van een mens te maken, van het hoofd van een mens, mag niet ook op die, bijvoorbeeld ook in de, de ooroude munten mocht men ook geen ingreven, ingraveren het uh, beeld van de mens zo sterk was het om dat, om geen beeld te hebben van binnen uh, tussen jezelf en een zelf, en de schepper ik zou soms zeggen door elkaar: Eindsof, de schepper, het zijn natuurlijk niet altijd precies hetzelfde, want er zijn verschillende inbeddingen van Eindsof. Dat we kunnen zeggen: dat Baroho, zelf wel, we zullen het leren.